Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Shakira hoeft toch niet de gevangenis in. Zangres stond vandaag voor de rechter voor belastingfraude. Ze zou miljoenen hebben achtergehouden. Bij de rechtbank stonden een paar fans haar op te wachten. Hier is de Shakira. Ja, ja. Buenos dias, Shakira. Buenos Het Spaanse Openbaar Ministerie wilde dat ze acht jaar de cel in zou gaan en een dikke boete zou betalen. Maar de zangeres heeft nu een deal gesloten. Er is afgesproken dat ze ruim 7 miljoen euro betaalt en in ruil daarvoor dus niet de bak in hoeft.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 Een man die vannacht is neergestoken in een koffieshop in Amsterdam, is in het ziekenhuis overleden. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar twee verdachten die in een auto zijn gevlucht. En de politie heeft een groot tekort aan agenten en rechercheurs. In totaal moeten er zo'n 1500 nieuwe collega's worden gevonden. Om wat aan het personeelstekort te doen, nemen in de meldkamer in Utrecht studenten nu de telefoon op als er naar 1 in 2 wordt gebeld. Ja. 1 en 2 politie was de locatie van uw noodgeval. Mijn naam is Louis, ik ben 25 jaar en ik studeer technische bedrijfskunde. En uh, wat is daar aan de hand? Een man met een mes zegt u. Nu even niet, maar hij stond net met een mes. Voor u in de zaak, zegt u. Ik heb altijd eigenlijk wel affiniteit gehad met de politie. Altijd wel interessant gevonden. Maar ja, toch studie wel belangrijk. Toch wel studie willen afronden en zo. Totdat het toch wel ging jeuken. En dat ik dacht van ja, misschien moet ik hier iets mee. Ja, studenten dus. Maar de politie zegt dat er wel een strenge selectie aan vooraf gaat. Dan heb ik nog het weer. In het noorden en behoorlijk regenachtig. In de rest van het land is het vaker droog. En zijn er ook opklaringen met flink wat zon. Het wordt de graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welcome, my dear, dear friends. Let the party begin. Rainbow, Rainbow Radio Zandvoort. CFM Verleggen. Optimaal. Zie. FM.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 Die ze ook hebben opgehangen als een soort van privacy stuk voor nou ja, zeg maar hun balkon. Mm -hmm. dus, en, en in de, de VVE-verklaring staat ook dat iedereen dat in principe ook gewoon kan doen. Dus dat, dat bewoners zelf kunnen uitmaken wat ze op hun balkon hangen. Mm -hmm. Maar het heeft ook iets te maken met afmetingen en dergelijke. Kortom, ze zijn op dit moment volop in, met elkaar in gesprek om te kijken van waar ligt het nou, zeg, waar ligt de grens, en wat kan wel en wat kan niet. Ja. Maar het is inderdaad bijzonder dat de uh, rituals uh, hier zo fel op reageren. Ja, ja. ja. ja. ja. Nou, de volgende. Ja, het volgende inderdaad. Oh, sorry. Er is, uh, <laughs> er is uh, in april hebben twee mannen een regenboogvlag van het Wageningen stadhuis gestolen en in brand gestoken. Nou, deze twee mannen zijn uiteindelijk beboet.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 En, uh, nou nee, nou, hartstikke leuk dat ik uit ben genodigd en, uh, en uh, veel plezier met je programma. En als je nog eens een keer wil kletsen, dan staat dat ook voor. Helemaal goed, nou, we gaan je zeker nog wel eens een keer uitnodigen. Hartstikke Heel veel goed. succes. de uitzending. Dankjewel. Okay, dankjewel. Ja, dag, dag. for me, as it could not make for you. Though I'd like to be the one to see you through. Every step you have taken is a with the tide. You're torn up and shaken. with changing your mind. You haven't got the grace to see you're finally excited. You haven't got the strength to stay your fight. you only want to see you weak enough to crawl. They'll lie for you and decide for you, and they'll buy up all your rants and all your wrongs. And they'll try to stop your singing in the middle of your song, For they do not want you free, and they'll not make you strong, but only dream.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 your friend go down in flames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 In. En met het heerlijke Finse gay. Ja. ja. Lekker en, uh, nummer. Nou, ik zou zeggen, stuur het in voor het Eurovisie Songfestival, want dat bruggetje aan het eind.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 Jij bent niet de baas, jij bent als mijn vader, een vieze oude vader.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 Hoe komen ze daar toch weer bij? Waar zou hij het toch van betalen? Ach ze klussen er zeker wat bij Soms kun je je oren niet geloven roddels gaan over straat Maar vaak is toch alles gelogen Ach je weet hoe het allemaal gaat